Nee, en dat gaan we, zo gaan we ook zeker starten zonder rust, want onze twee gasten zijn al aangeschoven. Um, hartelijk welkom allemaal bij ons in het programma Even Geen Rust aan de Kust. We gaan er weer twee mooie uurtjes van maken, twee uur lang. Um, en Beb zit al klaar, Hanny zit al klaar, Hanny heeft natuurlijk weer een prachtige conferentie meegenomen. Beb weer een hele lading nieuws en feitjes en het weerbericht en noem maar op. Maar uh, ten eerste even voordat we een liedje gaan draaien. Uh, stel jullie even voor. Wie, wie, wie zijn jullie en waarvan zijn jullie? Ah, waarvan zijn jullie? Ik ben uh, Pierre Winkler en ik, uh, we zijn allebei, denk ik, van, van daar komen we. Van, ja, van een club, uh, hè? Uh, van de club, de, de Zeemiddelen Club. Ja. En wij zwemmen vrijwel elke ochtend zomer en winter door Daar uh, gaan we net straks in de zee. het straks uitgebreid over en, hebben. En jij bent? Ik ben Frederike, Frederike Knauf. En, uh, ja, van, de de de, ja, van de club. van de Zeeminnen. De Zeeminnenclub. Uh, wij zwemmen heel vaak samen, Pierre en ik, met een heleboel andere gezellige mensen. Nou, we, nou. we willen er straks alles dus van, van horen. Dus vandaag vandaag had... is er wat dat betreft wel rust aan de kust, want jullie zitten hier. Precies, ja, ja, ja, zo is het, ja. Beb gaat jullie straks helemaal uithoren. Maar eerst wil ik nog even aandacht schenken aan een heel bijzonder iemand. Namelijk de man die deze omroep ooit begonnen is. 36 jaar geleden inmiddels. Dat was 9 februari. 36 jaar geleden is hij samen met anderen natuurlijk deze omroep gestart. Alleen is hij nog de enige van dat clubje die nog participeert. En die, zich, die nog altijd actief is. Vandaag is hij jarig. Dus ik wilde graag beginnen met een, met een klein liedje voor hem. Rob, van harte gefeest, gefeliciteerd namens het team van Even Geen Rust aan de Kust. En we hopen dat je een fantastische dag hebt en nog een veel mooier nieuw levensjaar. Hier komt-ie voor jou, een, een mooi verjaardagslied. One, two, three. I to say happy. Op. alle passen tel. Laten we dansen, liefste Dansen aan zee Laten we dansen, liefste Dansen aan zee Afscheidsmans aan Tranen. Twee voor de mijne, drie voor de horizon, waaraan we verdwijnen.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 Dansen aan de zee, laten we dansen. Liefste, dansen aan de zee. Afscheidsmans aan de waterlijnen. Dansen aan de zee, voor je tranen, twee voor de mijnen, drie voor de horizon. Waaraan we verdwijnen. Dansen aan zee. Nou, is dat even toepasselijk? Want hier naast ons, kijken jullie even allemaal op je, op je schermpje. zitten Pierre en Frederik van de Zeeminnen. Wat doe Han? Wat doe je? Ik een handdoekje eronder. Wil jij er een handdoekje onder leggen? Ja. Hebben jullie een handdoekje eronder nodig? <tie> Ze zien er best droog uit, Han. Zien... Ja, ja, Ja. ja. <tie> Ja, ja. Het is er toch zorgzaam, hè? Nee, ze zijn vandaag ja. droog gekomen en zeeminnen, dat wordt nu bedoeld. Mensen die de zee beminnen. En um, ja. daar zijn we natuurlijk waanzinnig benieuwd naar. Wat, wie zijn de zeeminnen en wie zijn jullie en wat doe je? Ja, eigenlijk uh, is het een twee jaar geleden begonnen. Ja? Uh, meer als van, laten we eens kijken of we kunnen gaan zwemmen in die koude zee... en uh, of we het vol kunnen houden... Uh, be aanvankelijk begonnen met uh, Anita. Uh, zij geeft lessen bij Zenso Yoga. We hadden dus iets van, nou samen staan we sterk, dus dat kunnen we. En ons enthousiasme was eigenlijk een beetje besmettelijk. Dus uh, elke keer als wij uh, uit de koude zee kwamen de les in, dan uh, werden er steeds meer mensen enthousiast. Dus de ook... zeeminnen is een groep mensen die de zee ingaat. Ja. Weer of geen weer? Ja, inderdaad. Ja. Regen, wind, uh, iedere dag, sneeuw. Elke dag. Elke niet, dag? Ja, niet iedereen gaat elke dag. Uh, ja. Wij zijn wel uh, een wij paar zijn... van de die -hards, ja, wij gaan die uh, vijf tot zeven keer in de week uh, de duik wagen. Oh, dat hebt... is ontzettend dapper. Je ja. hebt ook mensen die, die echt geen, geen winterzwemmers zijn. Ik denk, wij zijn misschien wel eerder winterzwemmers dan, dan zomerswemmers. Want okay. de kou is heel intens. Ja. En dan raak je verslaafd Dat is gewoon hartstikke lekker. Wat doet dat? Wat doet dat? Wat doet ja. het? Nou. wat we hadden toen ook zo'n ijsman. Die man die dan in een ijsbad ging zitten. Maar ik denk dat die zee zo op je blote lijfje. Heb je een badpak aan? Ja. Ja, ja, dat, ja, ja, dat dat toch wel... Maar gewoon alleen een badpak. Niet ja. zo'n zo wetsuit. Geen, wetsoot, of... geen handschoenen, geen schoenen. En dan komen jullie morgens vroeg. En dan ga je, ga je dan een beetje warm trainen. Of nee, pak het dan? nee, we lopen er gewoon in. We, we loopt er gewoon in. Lopen er gewoon in. Ja, we, we, lopen uit, we lopen vanuit huis door. natuurlijk naar ja. het strand. Dus dan ben je al een soort van warm. Een ja. uh... soort van warm. En ja. dan is daar de koude zin. Wat gebeurt er dan? Nou, wat er gebeurt is... Zeg, het hele het praktische is, is dat je gelijk bevroren voeten hebt. Ja. Tien scholen erin en je hebt bevroren voeten. En je oh, wat bijna, bijna je polsen. Oh. Ja? En, uh, en het is heel, heel, intens koud. heel intens koud. Maar vraag je nou, jezelf dan niet af, wat doe ik mezelf aan? Ja. Nou, Op dat moment niet, wel. Op dat niet, moment meer, nog wel. Niet, niet meer, want uh, ik weet nog dat ik anderhalf jaar geleden... Dat was vorig jaar dus uh, oktober. Nou, ja. Vorig, ja. vorig jaar alweer. Ja. En uh, zoiets, augustus, september, oktober. En voor het eerst meeging. Oh ja, hoe dus was jij voor gaan het eerst? Leuk ja. en zo. En, nou, dus ik dacht, nou ik moet het toch wel een keer. En, uh, en ik, ik schrok me rot. Want je gaat die kou in. Het was ja. nog niet eens zo koud als nu. Maar je gaat die kou in. En mijn hart stond stil. Ja, echt? En ja. Ik, overleef ik niet. Voor die eng dan. Uh, en, toen, en toen zei Frey en Anita en anderen. Die zeiden, je moet vooral blijven ademen. Ja, nou ja nou één keer, twee ademen, keer. Bewegen. Dat Uit is natuurlijk ademen. het eerste wat je doet. Ja, de, ja, je ja. ademstok. Ja, precies. En dan ben je er aan gewend. En jullie kunnen allemaal zwemmen. Ga je dan ook echt diep zwemmen? Hoe lang blijf je in je zee? Ik, ik heb net A en B gehaald. Ik kan zwemmen. Dat is genoeg, toch? Dat is genoeg, maar ik kan nauwelijks zwemmen. Dus oh. dat, dat doe ik niet. Nou, een beetje uh, schoolslag. Je gaat dus ook niet diep. Je gaat niet... Uh, dat je geen, geen grond meer onder de voeten. Uh, hebt. Het ligt een beetje aan... aan dus, ja. Ik vind het Zij wel één. Het, het ligt aan hoe de zee is natuurlijk. Ja. Als je echt een, golf, een goede golfslag hebt... Ja, dan, dan moet je opletten. Ja. Dan blijf je toch met de voet onder de grond. En, uh, en alle waarschuwingen voor ja. muien. Dan, maar jullie zijn met een groep. Blijf je bij elkaar? Ja. We houden elkaar in de gaten. Uh, de een wil zwemmen. De ander wil gewoon even poedelen. En De een is bijvoorbeeld bang voor golven. En die blijft in het pierenbadje. En, uh, het klinkt zo gemoedelijk. Maar het ja. is natuurlijk <laughs> verschrikkelijk. Is het ook. We liggen af en toe te spartelen. Dan zou je denken dat het midden in de zomer is. Maar dan is het gewoon uh, drie graden. En vind ik nog vijf. Hey, dus je komt, je komt aan. Je komt van huis. Je bent warm. Je gooit je kleding uit. En je gaat in de zee. En dan blijf je daar. Hoe lang? Uh, afhankelijk van de temperatuur van de zee... dat heeft ja. van de een van onze andere Zeeminnen Peter gehoord... dat je als de zee dus 4 graden is... dat je ook 4 minuten in de zee mag. Oh werkelijk? Ja, dus wij proberen licht aan als Peter erbij is. Als die erbij is, blijven we heel keurig... Vier minuten in de zee. Ja. Als Peter er niet bij is, willen we wel eens smokkelen. En na twee of drie minuten eruit gaan. Oh ja, dan ga je toch even lekker kort. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan ga je terug naar... En dan heb je je handdoek bij je. En dan ga je kleden. En ga je dan ergens lekker koffie drinken? Of wat doe je? Nou, nee. we, we, hebben, we hebben eigenlijk allemaal wel zo'n surf poncho. En een hele grote warme surfjas. Oh. En een muts op. En dan kleden we ons heel gauw aan. Dat is meteen toch al wel iets ja, wat ook de mensen die geïnteresseerd zijn moeten horen. Precies. Doe een poncho waar je induikt. Ja, want je, kan je, je, je natte badkleding doe je natuurlijk zo snel mogelijk uit. Omdat het gewoon echt kou geeft. Ja. Nou, trek zo snel mogelijk warme dingen aan die makkelijk aangaan. Grote joggingbroeken, grote schoenen. Ja. En dan uh, hobbelen we gezellig, gezellig keuvelend weer met z'n allen naar huis. Ja. Dus Pierre, we... jij doet het anderhalf jaar. Wat heeft het je gegeven? Ja, als ik zeg heel veel, dat is zo... zo uh, maar... Het maar even aan beleving, aan beleving. Wat ik gemerkt heb, en dat vond ik een wonder, en vind ik eigenlijk nog steeds een wonder. Je kunt bij wijze van spreken slecht geslapen hebben, dat je niet een beetje moe. Ja. En dan zie je die kou buiten en dan nou. dat doe ik niet. Maar omdat je met anderen gaat, doe je het dan wel. Ja. En, uh, en dan kom je twee minuten later, kom je die zee uit. En het geeft voor de hele dag energie. Ja. En op een of andere manier, heb ik wel er wel ergens gelezen, dat die... Die kou die zorgt er ook voor de aanmaak van endorfine. Ja. Het is een gelukshormoon. gelukshormoon. Dus je ja. voelt je ook nog gelukkig. En het is hartstikke gezellig altijd gezellig. Ja. Dus het is elke ochtend eigenlijk een feestje. Maar ook het feit dat het je zelf energie geeft. Ja. Dat je als het ware een beetje moe uit je bed komt. En je komt vol energie even laten. Maar de zou, zou dat echt komen door die schakeling van, van, uh, van, van die kou? Waar je lichaam helemaal in één keer wakker van wordt. Maar ja. Of heeft het ook iets te maken... Met de voedingsstoffen die in de zee zitten. De mineralen en het jodium en noem maar op. Ja. Merk je daar wat van of niet? Nou, dat ik, dat ik niet dat, daar had ik laatst wel een artikel van gelezen inderdaad. Ook. Dat ja. dat zout wat natuurlijk in je poren je trekt. Ja. Dus eigenlijk uh -huh. moet je ook niet direct douchen. Want dan ben je de weldaad. Gewoon even lekker je ervan kwijt, die zout laten werken. Het zout en de temperatuur. en natuurlijk de gezelligheid van onze groep. Zo is het. Zo dat is, het is eigenlijk het. De, de, de perfecte combinatie. Nou ja, wat Pierre daar noemt is bekend. Hè. Dat hebben ook sporters, topsporters. <coughs> uh, Zo'n grote lichamelijke inspanning maakt endorfine aan, het gelukshormoon. Maar ik begrijp dat het ook gewoon blijft in je lijf. Het is niet van. voel me even heel vrolijk en nu ga ik naar huis nee. en ben ik te weg. Nee, het is een langdurig effect, hè? Het gewoon ja. de hele dag. Effect, ja. Ik kan me het niet is, voorstellen. Ja, maar het is oh. zo. Als je, je het niet gaat, dan baal je. Dan heb je het van he, verdorie. Dat was nou toch maar wel goed gegaan. Ontevreden gevoel. Ja, Komen ja. jullie wel eens uh, andere levende wezens tegen? Ja, zeker. <laughs> uh, een paar maanden geleden um, was ik met... Uh, twee van de andere zeeminnen in het water en uh, stonden de mensen aan de kant foto's te maken. Ik denk, mmm. We worden populair dacht ja, zoiets. <laughs> maar uh, toen keek ik ineens naar links, zie ik ineens een klein zeehondje naast ons toe zwemmen. Oh, wat schattig. En kwam elke keer het kopje boven en gromde. En op een gegeven moment op twee meter afstand bleef die staan of drijven. En toen had ik wel eens iets van, oh, daar zijn ze wel heel erg groot. Dus toen ben ik heel snel achter een van de mannen gaan staan. <laughs> of wat ben je een <laughs> held he? Gewoon uh, ja. nog. Dat had ik ook gaan. gedaan hoor. als ze dan toch wel naartoe komen om te bijten, dan hebben ze mij te ja, ze niet als eerste gezien? Het ja, nee. zijn toch roofdieren ja. hè? Ja. Maar ja, dat ja. hebben we dus wel een paar keer. Uh, ja. de, de Wat leuk, wel leuk, wel leuk eigenlijk. Heel erg Ja, echt Hele geweldig. Ja. En natuurlijk dat ze op het strand liggen ja. te genieten. Ja. Nou ja, straks wordt het weer heel mooi weer. Ja. En dan is het soms ook heel druk al. Hoe is het ja. dan voor jullie om te zwemmen? Kindertjes, toeristen, no, nou, die, zijn die zijn er niet toch nog niet wij gaan strak ook, straks. Nee. Nou, die zijn daar niet Hoe vast. laat gaan jullie ongeveer? Nou, nu is het meestal, uh, omdat het nu weer eerder licht wordt, uh, acht uur. tussen 8 en half negen willen we eigenlijk gezwommen hebben. Oh, dan wil je ook echt gezwommen ja, hebben? Ja, dus ja. het ligt een beetje aan de groep. Als de een zegt, van, joh, ik moet acht uur, want ik moet naar mijn werk, of ik moet de trein halen, dan passen we ons aan. Jullie wachten op elkaar? Ja. Ja. Ik, ik vroeg me het eigenlijk al voor de uitzending. Uh, als je mee wil gaan doen. maar je zei, we hebben al een hele grote groep. Waar moet je je melden? En toen zei jij, dan moeten ze gewoon maar naar het punt komen. Ja. waar wij En waar is dat? Wij gaan altijd het water in uh, bij... Uh, ja, het heet nu nog de haven. Strand in ja. de haven. Ja. We verzamelen bovenaan de trap. En eigenlijk bijna elke dag tussen 8,5 en half negen... Um, ja, wij doen het eigenlijk op deze manier, omdat we eigenlijk zo'n grote groep hebben. En niet iedereen doet altijd mee. Hoe groot is die groep, Frederik? Nou, ik... Nu 48, dacht ik. De De 48 ja, 48 mensen? Maar die dat, gaan niet allemaal tegelijk in zetel? Uh, je ziet het bij elke groepsapp wel, dat tijd dat een beetje uit. En dan zitten er op een of andere manier zitten er mensen in die eigenlijk nooit meedoen. En dan denk je, waarom oh. zit je in die groep, weet je wel, of ja, ze ja, meedoen. Ja. Ja. En, uh, en daarom willen we, denken we nu, van nou voordat het nog verder uitbreidt, ja. kom gewoon langs. Ja. Kijk of dat wat voor je is. Ja. En dan ben je van harte welkom. Want als, als er nieuw iemand komt, letten jullie dan wel een beetje op? Begeleiden jullie zo'n iemand? Van, hoe, hoe moet je dat aanpakken? Want jij zei zelf al, Pierre, de eerste keer dacht je dat je een hartstilstand had. Ja. Ja. Dat, dat moet je natuurlijk proberen te voorkomen, ja, toch? Precies. Tenzij ja. je een hekel hebt aan diegene die komt. Maar, dus, ja. Ja, maar ik bedoel, ga, kijk, dan, maar ga je dan ook echt uh, zeggen van let op. Je stapt erin ja. en dit en dat zal gebeuren. Maar let hierop, let daar. Precies. Ja, doe jullie. Ja. Ja. een beetje praktisch advies, ja. inderdaad. Je loopt samen met water in. Ja, je loopt, je loopt het samen met water in. Ja, je echt, het, water ja. In. ja. En je het ademen. Het, het, je is, houdt ja, in de gaten. En, en het is ook, ik bedoel, wij zijn het natuurlijk gewend. En we lopen die kou zo in. En dan is het nog steeds afzien. Maar we zijn het gewend. Het is dat is ja. anders. Ja. Ja. Ik denk de eerste keer. Dan ga je misschien tot je enkels erin, tot je knieën. En dan denk ik: volgende keer nog iets verder. Wat ja, vinden ja. jullie nou van dat uh, fenomeen de Nieuwjaarsduik? Gaan jullie daaraan meedoen? Nee, we hebben onze eigen nieuwjaarsduik. Ja, sowieso. Hebben jullie ja. het toch ook gedaan? Hebben jullie het toch ook gedaan? In januari? Niet, hè, dit januari? Nee, jullie waren de illegale, hè? Ja. Oh ja, maar vanwege de storm. We was een hele groep en uh, <laughs> ook elkaar gewoon weer in de gaten gehouden. En, uh, ja, ik had wel mijn Unox-muts opgezet. Denk, ja. Ja, dan heb ik toch een beetje... Toch. Hè. Ja. Maar nee, er waren ook op die 1 januari heel veel mensen... die waren, speciaal waren gekomen naar Zandvoort voor de nieuwjaarsduik. Ja. En die zijn meegegaan met jou Nou hun. ja, die geen of ervaring niet? hadden. Ook oh. uit, uit, ja, dan alcohol, moet je wel oppassen Ja, en dan is er natuurlijk ja. niemand nee. om die mensen nee. op te vangen als er wat is. Precies. Over dat gesproken, hè, want die zee hier is natuurlijk... het klinkt allemaal hartstikke leuk... Het is levensgevaarlijk met onderstromingen en muien... en, ja. en, en uh, uh, krachten uh, waar wij niet tegen opgewassen zijn, zo af en toe. Mm -hmm. um, he, hebben jullie ook hulpmiddelen uh, aan je lichaam vastzitten? Nee. Nee, nee want ik... Ik, uh, ik denk, denk dat het, we, houden, we houden elkaar en we houden het goed in de gaten. Ja. En af en toe is de stroming is gigantisch. Dat is ook ja. een ervaring, hoor, dat, dat je echt... Even niet opletten, je bent meteen vijf meter. Zo, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja zeker. Uh, en, en, die, en die golven die er soms zijn. die zijn ook wel fantastisch, hoor, want dat is een soort wild water wat Dat je geloof hebt. ik. Je voelt je als kind. Bij Centerparks in het, in, het, uh, in het wilde water als ja, het ware. Hartstikke ja. leuk. Ja, ja dus natuurlijk. het is vooral ja. heel leuk. En, en ja, maar ook, ook gevaarlijk. Ik, ik, ik zag ook, uh, we hebben het net even gehad over die uh, serie Sterk waar ik aan meedeed. Of meedeed. Mee ja. um, daar, daar is ook een groep met mensen die het koude water ingaat met ja. elkaar. Ja. Maar die hebben dus allemaal uh, drijfdingen vast aan ja. hun pols. Een, een, Zo'n boei. En uh, is dat niet verstandig? Maar die, die blijven nee, volgens mij ook langer, hè, Dol? Die blijven nee, langer die in doen het water. Of ja, sommigen zwemmen echt. Maar ja, ja. sommigen gaan maar een, een paar uh, minuutjes uh, dippen. Toch ook? Ja. ja. ja het, weet maar, je, het is wel, wij blijven natuurlijk over het algemeen wel redelijk ondiep. Dus je kan altijd wel... Maar ja, met stroming zelfs ondiep ja, je kan je, je wordt weggetrokken, Je ja. wordt weggetrokken. Vijf ja. meter verderop, zegt Pierre net. Maar mijn zoon die zit dan bij de reddingsbrigade. En die heeft wel gezegd... Mam, is het dan niet verstandig als jullie samen... gewoon' zo'n Band kopen, dat ja. een van jullie zo'n band om heeft, ja. dat mocht Banneer, er iets gebeuren, beuren, dat je in ja. ieder geval iemand hebt met een hulp. Ik probeer er een beeld van te krijgen. Ja. Jij zegt, voel je dan als een kind. Wat zijn nou de leeftijden die meegaan, het water in? Nou, eigenlijk gemiddeld uh, nou, tussen Moeilijk. de. 40 en de Jordan 70, op, denk ik. Denk ik. Ja. Gaan, geen jonge oh. mensen voordat ze naar kantoor gaan? Nou ja, we hebben ook als kinderen die meedoen. Meisje ja? wow. ook wel eens mee, de kinderen van Anita zwemmen wel eens mee. Dus eigenlijk ja. kan je zeggen van ja. 9 tot. Kinderen 8. hebben een hele andere beleving van koude en ja. warmte. Ja, de winter is wat moeilijker ja. dan de zomers. Zomers vinden ze het een dikke pret, natuurlijk. Ja, dat is heel ja, cool, ja, ja, ja. Hoe ga je uit bed gaan? Dat vinden ze nog het grootste uh, euvel. <laughs> kinderen. Ah, Want ze gaan ah, natuurlijk ah, altijd vroeg. Maar ja, ja, uh, we ja. hebben wel kinderen die meesemmen. Maar eigenlijk is het voor iedereen tussen de, nou ja, als je kan zwemmen... tussen de 8 en, en mijn part de Oké, okay, maar, ja. maar er loopt niet een 10-jarige zee in tot nu toe. Nee, niet ja. in ons nog niet. Maar <laughs> nog ja, niet. Ik wilde even ja. voorstellen om, uh, om nog even... ik heb nog een mooi muziekje voor jullie meegenomen... Nee. Over, uh, over jullie grote liefde... die jullie met z'n 48 delen. <laughs> en dan, en dan, uh, dan komen we daarna even weer bij jullie terug... om even een resume te geven. Is dat goed? Ja, ja. ja, ja. oké, okay, gaan we doen. Deze zeven, Rob ten IJs.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 Van een blauwe horizon. Deze zee. Hoe vaak heb ik haar niet vervloekt. Zij is anders dan dat heen. Waar iedereen naar zoekt. Maar op mijn volgen ben ik altijd dit bij mij. Deze zee. Deze zee. Vaak vond ik niet aan land, was de waarde, was de grond, lijkte zijn niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dat ik niet, maar de mij anderen kon, terwijl ik droomde van jouw blauwe horizon. met uh, Deze Zee. En uh, onze twee gasten... die uh, weten letterlijk en figuurlijk... alles van Deze Zee. Hier aan de kust. Zoals Bluff al uh, dansen aan de kust. Ja, jullie... Uh, jullie dansen niet, jullie dippen lekker. Ja. ja. ja we hebben nou ja. het er net uitgebreid over gehad. Hè? En, we, ja. en we zelfs... zelfs bouwen we op straal piramides na afloop piramides piramides dan gaan we bovenop elkaar in allerlei Nee, uh... meen je niet oh, je nog. Acrobatiek, acrobatiek acrobatiek hoort ah, er ook nog ah, ah, bij voor degene die wat maar, laat maar later maar dat, dat geeft aan het is gewoon hartstikke gezellig wie, ja. wie, wie heeft en, dat bedacht, uh, de acrobatiek? Ja, volgens mij ben jij ermee begonnen. Ben ik ermee begonnen? Je ja, kan haast ja, nou, niet missen, ja. hè? Om afwarming up was het <laughs> up. Ja. ja. Maar het is hartstikke leuk. Ja. En het is gewoon, ja, ik bedoel, ik zat er net aan te denken. Elke ochtend als ik naartoe ga, je loopt, naar de, in, de, in ons geval, we lopen een paar minuten. Ja. En dan sta je in de zee en dan voel je je sowieso al zo rijk. Dat je daar bij je nog bij bent. En dan gezellig met z'n allen de zee in. En waar we het net over hadden, dat, dat ijs, ijs koud, dat doet even zeer... Maar het schijnt dus ook gewoon heel gezond te zijn... voor je immuunsysteem. En voor je ja, het je krijgt heel heel een boost, hè? Van. Je, je ja. hele circulatie ja, ja. en alles krijgt meteen dus een boost. Echt, boost ja, ja, precies. Dus ja. Echt, ja, want voor ja, alle ja. luisteraars die lopen te sloffen... jullie nog een jas met een kopje koffie... hier naast <laughs> ons zitten de zeeminnen. Twee van de zeeminnen. En dat zijn mensen die elke ochtend... tussen acht en half negen... in de zee gaan, in onze zee gaan. En zij beminnen hem... vandaar de naam zeeminnen. Um, we hebben daar al over gesproken, dus als u wat later inschakelt... heeft u wat gemist, wordt allemaal later herhaald. Um, Frederik, en uh, geplaatst op onze Facebook-site. Dus als je het terug wil zien en horen... zoek straks onze Facebook-site op. Morgen, denk ik, zal, zal het er wel op staan. Want Frederik en uh, Pierre doen het nu al een paar jaar. En waar we het over hebben gehad... ze is toch een machtig ding? Is het wel veilig? Uh, hoe lang en Jullie gaan een minuut of vier, max, heb ik gehoord. Ja. En je houdt elkaar in de gaten. Ja. Nou, de, de, de duur van onze duik of zwem of plon, hoe je het wil ja. noemen... hangt af van de, de buitentemperatuur en natuurlijk ook de zeetemperatuur, de zomers. Ja, dan kan je 20 minuten of een half ja. uur zwemmen, wat je wilt. Ja. Maar ja, nu, in, in deze koude tijd, dan, dan moet je aan je veiligheid denken en niet onderkoeld raken. Dus maximaal het aantal graden van de zee is het maximaal aantal minuten wat je in de zee kan zijn. En de een is na één minuut al klaar, hoor. Die denkt van, het is genoeg. Ja. En ja, er zijn onderzoeken waaruit blijkt... dat twee minuten het helzame, blije gevoel uh, weesweeg brengen. Dus... Ja. Ja, die wil je in ieder geval pakken, die twee minuten. En alles wat je meer pakt, is dan weer mooi meegenomen. Ja, want uh, beste luisteraars... zo'n koude klap geeft een grote endorfine aanmaak. Dat is het gelukshormoon wat wij hebben. Ja. Wat, uh, en dat blijft de hele dag bij je, heeft Pierre daar net verteld. Ja. Jullie gaan, hebben jullie ons toevertrouwd... vanaf de haven, het paviljoen de haven, zo heten. Het zal het misschien blijven heten, nu even gesloten. Daar verzamelen jullie. Dan ga je naar beneden, kleertjes uit... En dan in zee. En na afloop, dat moet je nog wel even zeggen, goed gekleed. Ja. Het makkelijk. ja, als je natuurlijk voor de eerste keer meegaat, neem een hele grote badhanddoek mee. En ja. een paar hele dikke sokken en lekkere sloffen waar je gelijk in, in, in kan stappen. Uh -huh. Als je maar snel ook een warm hoofd, een warme voeten hebt. en ja. uh, even iets warms aantrekt. en als je het zwemmen leuk vindt, ja, dan zou ik toch, uh, toch investeren in een echt een goede surfponcho en een surfjas waar je echt uh, naar je wijze van nog zelf om kan kleden... zo groot zijn die en warm. Oké, okay. surfpondshow, dus surf, die show, surf yes, ja, ja Of een pondshow, in ieder geval ja. waar je makkelijker kan omkleden. Nou, ja. Ja, je hebt tegenwoordig toch ook van die hele lekkere vlies... Uh, hoe, hoe, hoe, hoe noem je dingen ja, die dingen ook alweer? Hoe die hoodie-wansies, uh, toch? Ja, ja. ja, ja, ja, ja. die, die hoodie's, ja. Ja. ja. Dat is ja. ook ja. natuurlijk ja. heel, heel lekker om mee te nemen. Zijn dat ja. ook. kan ook. Ja, is maar warm. dan heb je lekker de ruimte om je natte badpak uit te trekken... en weer wat eroverheen. Ja. Nou jongens, ik, ik vond het bijzonder gezellig. Ja, en Is er dat nog daar ook niet uh... hebben gezwommen om ons te woord te staan. Nou hè, dan ja. blijven we morgen extra lang in plaats. Nou, Dolly, Dolly, ik geloof dat ik jou nog steeds, dat wil jou nog steeds niet overtuigd hebben om mee te gaan doen? Nee, ik zal je één ding vertellen. Ik, ik ben al de lachfactor als ik naar mijn moeder toe ging in Griekenland. Die had daar een huis met een zwembad. En, uh, of tenminste haar man. En dan was het de buitentemperatuur 38 graden. Ik denk dat de watertemperatuur 30 graden was. En ik denk ook dat ik 30 minuten nodig had om door te komen. Want bij ieder, oh. iedere centimeter die ik verder kwam, stond ik te gaan. Ah. Oh. Ik, ik nee. vind het verschrikkelijk. Oh, ja. Maar ja, weet je, het gekke is, als ik jullie zo hoor praten, word je toch enthousiast. Hè? Ja. Misschien dat ik het toch eens een keer ga proberen. Nou, wie weet. Ja, zijn. ja, ja, zijn. ja, ja. ja dus misschien dat ik minnen. toch een keer kom. Nou oh ja, Ons enthousiasme is aanste werkt aanstekelijk. En dat ja. heeft ervoor gezorgd dat de groep ook zo groot is geworden. Ja, duidelijk. Ja. Ja. Ja. En het ja. moet toch echt iets hebben. Want anders dan had je ook niet zo'n grote groep nee. mensen om je heen nee. gehad. Ja. Dus ja, uh, lieve mensen, zoals Beb al zei... Uh, bij de rotonde staan ze elke ochtend zo rond een uur of acht. En uh, dan wacht iedereen elkaar op. Zo, dus zo tussen acht en half negen. Dan kun je plonsen. Ja. Hè? En uh, je hebt nog Je kunt ook één teen doen en het opvoeren. Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Of, ja. of je begint met je vinger, dat kan ook. Ja. Ja. Dat ligt er dan, uh, je doet ja. het lekker op je eigen manier. Zo nou, is ja. het. Hartstikke leuk. Jongens, bedankt voor jullie komst. Ik vond het enig om het allemaal te horen. En ik hoop dat jullie toch weer wat aanloop erbij gaan krijgen. En misschien moet je zelfs uh, groepen gaan formuleren straks. Dat ja. het uh, ja, niet dat meer dat te doen het. Is. Is ah, Nou, ik wens jullie heel veel plezier en heel veel gezondheid... met deze ja, fantastische bezigheid. Ja. En uh, morgen, morgen een fijne Valentijnsdag. Ja, ja. <laughs> oké. <Okay. Dankjewel, dankjewel. laughs> heel veel dank. Uh, succes. <laughs> we gaan luisteren naar Chanson d'Amour. Met het uh, ja, oog op... Uh, nou, Morgen. Want, terwijl de zeeminnen vandaag de zee niet in zijn gegaan, was het vandaag best een milde dag daarvoor. Het is wel bewolkt, maar in de Randstad, en dat zijn wij, blijft het zo goed als droog vandaag. Er waait een zwakke, tot matige noordenwind. Het wordt een graad of zes. Later vandaag gaat de temperatuur omlaag. Ook morgen blijft het droog en zijn er perioden met zon. Na een nacht met lichte vorst is het in de middag een graad of drie en waait er een matige noordenwind. Zondag neemt de bewolking toe en in de middag en avond valt er enige tijd sneeuw. Tijdelijk kan dan ook een sneeuwdek van een paar centimeter vormen en het is daarbij 2 tot 3 graden. In de nacht naar maandag loopt de temperatuur op en wordt de neerslag vloeibaar. Na het weekend is het wisselvallig met van tijd tot tijd regen en motregen. De temperatuur stijgt dan naar 6 of 7 graden. Dus ja, we gaan eigenlijk ook al een wisselvallig weekend tegemoet van alles wat en ook nog een zonnetje. En laten we daar maar op, uh, op rekenen.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 Oh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 Met uh, Bloedstraat. Van, van, nou ja, als je naast me staat, zo heet het nummer. Maar het is van het album Bloedstraat. Echt een fantastische formatie was dat. Ze zijn inmiddels niet meer bij elkaar. Ze zijn hier ook ooit in de studio geweest. En daar hebben ze, hebben ze hier verschillende nummers uh, vertolkt. En dat was fantastisch. Komen ze uit Zandvoort? Nee, Amsterdam. Amsterdam. Een Amsterdamse band. Mm -hmm. Ja, ja, ja, ja. Um, ja, uh, we, we, we hebben morgen natuurlijk uh, Valentijnsdag. Ja. ja, hebben jullie ja. plannen? Hebben jullie plannen? Ja. ja, ja. Ja? Ik laat mij verrassen. Oh, je laat je verrassen. Het was dat ben... vroeger altijd anoniem, hè? Ja, dat ja. was de bedoeling, hè? Ja. Ja, het is echt dat is eigenlijk, het ja. was eigenlijk niet je partner. Nee, het was nee. een geheime liefde- of gewoon een... En dat was spannend, denk je van wie is het? Of iemand dit? die je waardeerde. Denk je, Moet was, ik hier man. blij mee zijn? Ja, dat wist je helemaal niet, hè? Ja, dat, dat wist je helemaal herken je niet. Nee. <laughs> ja. Het ja. komt uit Amerika natuurlijk. Daar was het altijd al heel groot. Hè. Hier is het min of meer. Weet je, ingeburgerd hmm. sinds een aantal jaren. Ja, ja. Dat de bloemisten helemaal gek worden. Dat uh, je ja. ja, overal hart maak. kunt kopen. Ja. poppetjes als hart, kussentjes als harten. Heb jij... Uh, Wat heb ik? Plannen? plannen? Nee, natuurlijk niet. Weet soort... je niet? Ja, nee, ik heb geen plannen. Misschien nee. heeft een ander plannen, maar ik kan me niet voorstellen. <laughs> nou, we doen hier een oproep, luisteraars. Nee hoor, nee, nee, nee hoor. Doe maar geen oproep, ik vind het prima zo. <laughs> Dan mag geen kaartje of een bosje bloemen. Die koop ik zelf wel. Maar ik zag wel bij de, bij de krochten al die harten ja. hangen. Want ja, morgen hè? gaat de krocht al morgen open. Morgen gaat het ja. gebeuren. Ja. Hè? Op Valentijndag. Je ziet ja. die, die, die, die ingang helemaal mooi met harten. En op de Facebook en zo. Allemaal reclame met harten. Dus spannend. Ja, morgen. en het uh, zijn twee feesten hè, die gegeven worden. Beppe, weet jij er wat ja, van? Ja, ja, ja, ja. Of, uh, nou, weet... sowieso is natuurlijk morgen de feestelijke opening. Ja. Maar uh, zondag is er nog iets spannends. Want dan wordt er... Dag gebeurt er iets rond de daar aanwezige vleugel. Okay, oh, maar daar horen we, we straks over. Sowieso natuurlijk. is daar een concert... wat 8 januari al uitverkocht was. Ja. Dus daar is veel meer over te vertellen. Ja, ja. ja, ja. maar morgen maar de, geloof ik... ochtends is er... Uh, s middag, of zaterdag moet ik zeggen... Hè? Ja. morgen oh nee, morgen is het straks. Morgen, ja, dan heb zaterdag, je dus morgens ja. da, uh, dansgroepen en een koor. Dus een je koor geformeerd. Ja. Ja. Met diverse koren bij elkaar een speciaal uh, Zandvoortlied uh, gaan brengen. Ja, ja. en, en uh, dan komt de jeugd en, ook en, hè, ja, met, de al, jeugd, met dansen. En dan s'avonds om uh, um half acht is, geloof ik, de officiële opening. Ja, een uh, uh, losse inloop. Je, moet gewoon, je kan gewoon ja, binnenkomen dan, wanneer je wilt. Er is een middagprogramma, dat is van 2 tot 5. Nou ja, dat heb je net al genoemd, dat grote koor. Die gaan zingen, de Ode aan Zandvoort. De Urban Dance School van Anita Dane. De Dance Academy en DJ Lady Mix. Die horen we vaker. Dat is het middagprogramma. En dat begint om twee uur. En s'avonds begint het om half acht. En dan hebben we de, het leerlingen van de muziekschool, New Wave. En dan om acht uur is de officiële opening... door de wethouder van cultuur, Gert-Jan Bluis. Nog steeds wethouder van cultuur. Ja. Die gaat uh, terugtreden. En burgemeester Molenburg. En de ambassadeurs Niel Goen, Jerli en Kees van Amstel. Die, uh, dat zijn de ambassadeurs van de cultuur, nou ja, denk ik. Weet je, los van de optredens dus is het natuurlijk ook heel leuk... om even naar binnen te lopen en te kijken hoe het geworden wat het is. Ge he? Wat het daar geworden dat, is, uh... ja. Want dat kan gewoon. Ja. ja, dat is een mooi moment. Ja. Iedereen is welkom. Dus uh, wel even vermeld dat er nog niet een echte bar is. Die zijn ze, de, ja, die komt later. Dat heb je soms, hè? Ja. Je bent aan het verbouwen en dan is er een levertijd van. Die nou, het, het, maar het, het is zijn... aardig aardig ingericht ja, hoor. hoor. Er is alleen nog geen uh, biertap, geloof ik. Nee, maar maar, maar zijn, voor de rest staat alles. Er dan? zijn drankjes en hapjes. Dus Sat. ga gewoon naar binnen. Ga kijken ja. wat het is geworden. En, uh, en pik het mee. Want het is toch een ontzettend leuk gezelschap s'avonds. Ja. En je ja. krijgt een gratis consumptie. Ja, ja zo is ook aardig, toch? Nou, wat leuk. En s'avonds ja. is er aansluitend die feestelijke opening... van het Amtsichtgenootschap met Erik Kole en de band The New Oldtimers. Die gaan dansmuziek spelen van vroeger en nu. Dus dat wordt nog dansen, hoor. Wordt nog dansen. Ja. Is dat Erik Kole de tekenaar? Ja, denk je. Ik, ja, ja, he? het optreden van het Amtssinggenootschap Erik Kolen. dus ja wat dat belst. Ja. klinkt verrassend, maar ja. nou het, spannend. Als het de tekenaar is, dan hebben we weer wat te zien. Nou ja, eigenlijk ja. kan je best trots zijn. Nee, maar naar dat mooie museum. Ja, op, en nu dat de krocht weer. Ja. Te, nou, kunnen we trots we zijn. We zijn best dan. Lekker, uh, lekker bezig in ja. ons dorp. Zo ja. is dat, zo is dat. En um, we gaan eventjes ook weer in het kader van de liefde van de liefde. de liefde: even kijken hoe dat in Den Haag gaat. Hoe word je in Den Haag verliefd? Nou, we gaan het horen. Oh, hey. oh, er en Jij bent het voor mij. Want je dansen, zo mooi flamenco? want je dansen, zo mooi flamenco? Jij bent het voor m'n Schatje Jij bent het voor men, Want je dansen, zo mooi flamenco? want je dansen, zo mooi flamenco? Jij bent het voor m'n In een kroegje in Den Haag, in het hartje van de stad Ging ik met wat vrienden van Flamego spelen M'n trappie af omlaag, lokaal Flamigo heette dat. Het was net na tiende, en toen kwam jij naar beneden. Toen ik ja zag binnenkomen, zo dan, het Messi van mijn dromen, zwartte rode lippen en een roze rok met snippers. -ja. En toen je mij zo lachend aankeek en met je rokken langs mijn beenstreek, wist ik meteen. Je bent het voor me. bond je danse boy flaming go, bond je danse mooi flaming go, je so bent het voor me. jij bent het voor me. bond je danse boy flaming go, bond je danse boy flaming go, jij bent het voor me. Een mooi Flamigo, Moet je dansen, mooi Flamigo? Jij bent het voor mij. jij bent het voor men, Moet je dansen, mooi Flamigo? Want je dansen, mooi Flamigo? Jij bent het voor mij. We zijn nu vijngetrad. Ik heb een Flamigo-nest gebouwd. Een roze regen, keer dat fluit, zonder sterren. Dat Nessie is nu klaar. We halen heel veel van elkaar. Elke dag weer meer, maar weet je nog, die eerste keer dat ik jou zag binnenkomen? Het messie van mijn droom, mijn zwart de rode lippen en een roze rok met stippen. En toen je mij zo lachend aankeek en met je rokken langs mijn been wist ik meteen. Je bent het voor men, want je dansen mooi flamenco. Bontje dansen mooi flamenco. je bent het voor men. je bent het voor men. dansen mooi flamenco. Bontje dansen mooi flamenco. je bent het voor men. je bent het voor men. je je bent het je bent het voor je ja, hebt het voor mij, want je dansen, mooi Flamigo, want je dansen, mooi Flamigo, je ja, hebt het voor mij. Moet ik wel de schuiven openzetten, hè? anders horen we helemaal niks. Nou, ik, ik, ik had een heel mooi jingletje aangezet en hij, hij gaat gewoon weg, dus toch ook niet leuk. Nou goed, oh. we gaan even een, een nieuwsberichtje luisteren, uh, wordt ons gebracht door Bep. Het is, uh, het is, nog. Oh, oh, nee, komt, nou, nou, oh. komt die nou pas, hey. oh, Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door BEP. Dit is toch even een, een cultureel knipoogje, want Paul Janssen van Six Spirit Arts is een autodidact kunstenaar, maar ook houtbewerker uit Zandvoort. En zijn passie voor kunst begon in de jaren tachtig... met surrealistische olieverfschilderijen... geïnspireerd door Nederlandse surfreizen... we zitten wel op, uh, op het water, hè... vond hij zijn ware roeping in het houtsnijwerk. En daarbij combineert hij werk met verschillende houtsoorten. Zijn werk weerspiegelt de ambacht, de fantasie... en de diepe liefde voor de zee. Hierin leeft de sea spirit tijdloos, wild en vrij. Hele mooie woorden, en wa waar is dat te zien... Hij, uh, hij, uh, momenteel is er een object van hem te zien bij Noble Tree. Ons koffie, uh, koffiezaak op uh, het Raadhuisplein. Hij, uh, de eigenaar van Noble Tree zegt trots... normaal staat hier werk in het atelier van de kunstenaar... en nu kunnen veel mensen het zien. Dus ga een kopje koffie drinken en kijk naar de kunst van Paul Janssen... Ja, ja, Tina Charles met I love to love. Want dat kan ook. Hè. Je kan ook gewoon lekker uh, van houden om uh, te, te houden van. Ja, en, en, ja. Uh, Het is gewoon leuk om ja, te houden van. Dan heb je van. ook ja, van die types, houden die van. houden daar niet van. Die gaan liever lekker dansen. Ja, zo ja die houden weer van dansen. Ja, liefdes op zoveel fronten en zoveel uh, hoogtes en manieren. Zo zijpelt er wat nieuws binnen. Oh, ja. heeft de omstreden alternatieve locatie... voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen aan de Keesomstraat geschrapt. Dat meldt de gemeente donderdag in een brief aan de omwonenden. En de belangrijkste reden is stikstof. Het bouwen van tijdelijke locaties ja. geeft zoveel stikstofuitstoot in de natuur... en ook door het autoverkeer, dat dat niet voldoet aan de landelijke regels... Er verblijven sinds 2022 toch al 120 Oekraïnse vluchtelingen op het Curidex terrein in Noord. En omdat daar eind dit jaar een groot woningbouwproject komt... wordt er natuurlijk onderzocht waar die vluchtelingen dan nu naartoe gaan. Nou, Er was nog een stuk aangewezen, Duingebied Keesomstraat. Echter, dat is nader onderzocht en dat is voor de natuur zeer schadelijk. De reden is dus stikstof. Nou, de mensen daar in de buurt hebben ze sowieso al heel veel protest tegen gemaakt, Dus die zullen ook wel wat opgelucht zijn. En ik zat gewoon verder te denken. Afgezien van dit toch zware thema. Waarbij ik iedereen veel wijsheid wens. Is dat nou ook niet... Voor, ook, geeft dat nou ook niet de mogelijkheid voor dat hele proces daar in voerde? Want daar... Dat is ook in een natuurgebied. Ja. Daar gaan ook tijdelijke dingen neergezet worden. Daar gaat ook heel veel verkeer af en aan. Ja. Is, geeft dit geen precedent voor de vechters voor de camping de Zandenvoerden? om nog eens een keertje. Of dit besluit om het nog eens. Dit besluit uh, nog ja. eens aan te pakken van ja. dat kan daar ook niet doorgaan. En hoe zit dat nou met ons? Want ja. Er mag natuurlijk nooit met twee maten gemeten worden. En het geld het lijkt toch te regeren in Zandervoerde. Ja, en wij hebben er nog weer een zorg bij. Wat doen we met die uh, 122 Oekraïnse vluchtelingen... als dat Curidex van start gaat? En dat is ook zeer belangrijk voor ons allemaal. Woningbouw, een mooie nieuwe woonwijk. Mensen die daar hun leven kunnen beginnen. Dus uh, wij wensen alle, alle mensen heel veel wijsheid. En, uh, ja. Dat is ja, soort regels maar, dat, maar mooi doorgevoerd gaan worden. Ja, dat, met die stikstof. Dat is natuurlijk al een heel groot issue geweest. Nou. Hè, waar Sander voerden En dat, ja. dat was ook een van de redenen waarom ze geloof ik... Als ik me goed herinner hoor, Want het was in de begintijd zelfs nog. Ja. Ja. Dat het uh, aanhield. Hè, dat, dat het allemaal onderzocht moest worden. Ja. Het zou natuurlijk geweldig zijn uh, als het niet doorgaat. We hebben gezien in Vogelenzang, uh, Daar heeft Bloemendaal geëist. Dat het stopte omdat het niet paste binnen het bestemmingsplan. De bouw van chalets speelt ook nog. Hè? Nu zijn ja, er ook kamervragen. En, Belangrijk, hè? Ja, in de Tweede Kamer zijn er vragen over dat beleid... om familiecampings zomaar weg te wissen. Nou, precies. En, en als, stel, je voor, hè, stel je voor dat dat gewonnen kan worden... dan heb je meteen, meteen ook die ruimte... wat vroeger de voetbalvelden waren... Ja. om daar dus die containers voor de mensen neer te zetten... voor de, voor de Oekraïnse mensen. Ja. En dan kunnen daar straks jongeren in die... Uh, als, als de Oekraïners weer terug kunnen naar hun eigen land. Ja, ja. starters. Ja, ja. oké. Okay. Nou jongens, we hebben nog uh, anderhalf minuut. En dan hoor ik dus zeggen, uh, totdat het nieuws begint. Maar volgens mij hebben we helemaal geen nieuws meer op de radio. Ik begrijp nee? er helemaal niks van. Nee, altijd tijden niet alleen uh, de, de filemeldingen en uh, de verkeersmeldingen. En een uh, advertentie, maar voor de rest niks. Nou, in ieder geval, u heeft geluisterd naar het eerste uur van onze tweewekelijkse uitzending van Even Geen Rust aan de Kust. We zitten weer hartstikke te genieten met z'n drieën en we gaan straks naar het tweede uur toe. Ik zou zeggen, blijf luisteren, want dan begint Hanny meteen na het eerste nummer met weer een knijtergoeie... Um, Conferentie, dat noemen we het tegenwoordig. Hè? Ja. Een, vrij Een persoonlijke, persoonlijke zelfslag ja. wel. O jee, oh dus jee, oh jee. Ga er even voorzitten, mensen. Ga er even voorzitten. Ja, dus uh, blijf, blijf aan de lijn, zou ik zeggen. ik zeggen. Blijf aan de lijn, dat bestaat helemaal niet meer. Hè? Nee, hè? Wat je vroeger op de telefoon. Blijf even aan de lijn. Nou, ga, en ga ik even luister, kijken. Dat, dat, dan, dan, heen, dus. ik, dan hing je ook op. Ja, dat is zo, dat is waar.